1 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Op het Tagreerplein in de Egyptische hoofdstad Cairo... is met woede en verbijstering gereageerd op de toespraak van president Mubarak... waarin hij zei dat hij aan de macht blijft. Voor zover bekend is het niet tot geweld gekomen. De toespraak van Mubarak maakte een einde aan een feestelijke stemming op het plein. In de uren voor de toespraak werd verwacht... dat de president zijn onmiddellijke aftreden zou aankondigen... De honderdduizenden gefrustreerde betogers skandeerden anti-Mubarak leuzen en zwaaiden met schoenen. In de Arabische wereld is het een belediging om iemand een schoenzool te tonen. Mubarak heeft in zijn toespraak gezegd dat hij taken overdraagt aan vicepresident Suleiman, die eind januari werd geïnstalleerd. De Egyptische ambassadeur in Washington heeft gezegd dat Suleiman nu in feite president is. Suleiman riep het volk op tot eenheid en vroeg de betogers naar huis te gaan. Egyptische oppositieleider El-Baradei schreef in een reactie op Twitter dat Egypte nu zal exploderen en dat het leger het land nu moet redden. Minister de Jager overweegt tegen de verantwoording van de EU-uitgaven over 2009 te stemmen. Volgens hem is er van alles mis. En ook de Tweede Kamer vindt dat er te veel onduidelijkheden zijn over waar het geld naartoe is gegaan. Volgens de Europese Rekenkamer kon van een kleine 2 miljard euro van de Europese uitgaven niet worden vastgesteld waaraan het is besteed. Dat is veel meer dan in 2008. De Consumentenbond vindt dat het toezicht van de inspectie voor de gezondheidszorg op het kopen van medicijnen op internet ver onder de maat. De bond bestelde op internet 17 keer geneesmiddelen die alleen op recept te krijgen zijn. 15 keer werden de middelen geleverd, zonder dat er om een recept werd gevraagd. De inspectie wijst de beschuldigingen over te slap toezicht van de hand. Het is lastig om buitenlandse websites aan te pakken, zegt de inspectie. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg en in het noorden is er kans op mist. Het is 3 tot 8 graden, morgen grijs en druilerig en 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna, Lex Bolmeijer. Vannacht was te gast Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD. Um, en dat gesprek vindt u morgen alweer natuurlijk op de website van Casa Luna kazeluna.ncrv.nl, nog veel meer informatie. Inmiddels heb ik al um, via Twitter begrepen... dat Thorbecke een standbeeld heeft op zijn eigen plein in Amsterdam. Hoe kunnen jullie dat vergeten? Maar het ging in dit geval om een standbeeld in Den Haag. Daar staat het nog niet. Bedankt, Jan Hovers. En ik krijg een uh, beetje bozige reactie via e-mail... Uh, kazelunaapenstaatje.ncrv.nl... van Luc Parijs uit Helvoort... Geachte redactie. Wat hoor ik toch voor bullshit komen uit de mond van onze VVD'er Hans van Balen. Het komt echt niet door zijn achternaam dat ik ga balen van deze politicus, maar door zijn politieke attitude. Hoe kan hij toch volhouden dat mensen uit de kunstzinnige sector moeten opdraaien voor de economische crisis? Terwijl zijn VVD niets doet aan de mensen die deze crisis veroorzaakt hebben. Zowel direct als indirect. Ik noem maar die zogenaamd van geweldige kwaliteiten getuigende bankdirecteuren. Die vermaledeijde CEO's. Waarom worden die niet voor de politieke rechter gebracht? Waarom moeten die niet inleveren? Salaris inleveren, bonussen inleveren. En daarbovenop ook nog boete gaan betalen? Waarom gebeurt het niet? En waarom is de heer Hans van Balen niet genegen tot berechting van dergelijke schurken? Ik vind hem heel erg hypocriet op dit gebied. Wel doen alsof de VVD-rechtvaardigheid voorstaat, maar niet voor allen. Ik word hier echt onpasselijk van, zo'n politieke hypocrisie. Het is toch gelijke monniken, gelijke kappen? Of zie ik dit verkeerd? Met de groeten dus uit Helvoort. Nou, daar mag u best op reageren brief. Het kan zijn dat u het daarmee eens bent of helemaal niet mee eens bent. Dat was naar aanleiding van uh, het gesprek dat ik met hem had. Oh, en dat was weer naar aanleiding van de vier vierletstieden van Richard Strauss. Uh, en van Ellie Theeuwen krijg ik deze reactie binnen. Hallo Lex en de redactie. Ik had een grootmoeder die in haar tijd lak had... aan hetgeen er aan ongeschreven gedragsregels voorgeschreven werd aan vrouwen. Kijk, dat soort uh, grootmoeders, dat soort grootouders. Daar willen we het ook graag over hebben. Mijn moeder, schrijft Ellie, nam deze eigenschap van haar over. Ze ging naar cursussen over vrouw en samenleving. En emancipeerde op haar niveau. En voor die tijd was dat een geweldige stap. En ik heb, weer op, op haar weer dus, van mijn moeder geleerd. Ik was al jong een geëmancipeerde vrouw. Ik deed op de HBO vrouwenstudies. En werd voor vieze feminist uitgemaakt. Nou, dat werd een geuzennaam. Natuurlijk hebben onderdrukte wetten nodig om onderdrukking aan te pakken. Vrouwen moslimvrouwen zijn sterk genoeg om zich nu en op den duur... aan hun eventuele onderdrukking te ontworstelen. Daar zijn zeker wetten voor nodig, maar ook het vertrouwen in hun kracht... en in hun normale denkvermogen en een beetje tijd. De hoogmoed van sommige politici is daarbij stuitend. Vrouwen of onderdrukte die hulp nodig hebben... weten dit heel goed te vinden bij hun zusters... die tegendraadse opvattingen hebben en hen aan het denken zitten. Ze kunnen dan zelf afwegingen maken en eventueel hun standpunten herzien... en dragen dan wel of geen hoofddoeken naar gelang hun eigen opvoeding. Opvatting. Goed, dat zijn zo twee reacties die dan uh, via de media binnenkomen. U kunt ook bellen, 0800-1121. Mijn voorstel was om te praten over inspirerende grootouders, grootvaders. Want Hans van Balen had er zo eentje. Een self-made man in Rotterdam. Toch tot een soort havenbron uitgegroeid. Heeft u dat soort verhalen zelf ook? Mooie herinneringen? Mag over kleine dingen gaan. 0800 1121. Dan begin ik met Theo. Goedenavond. Dag, Dag Theo. Ja. Dag. Daar ben je. Jazeker. Over welke grootvader of grootmoeder wil jij het hebben? Nou, ik, mijn, mijn grootouders in de eerste plaats. Uh, en dan de grootouders aan mijn vaders zijde. Uh, en ik bel omdat ik juist op dit moment nogal bezig ben met ze. En ik denk van ja, nu wil ik dat toch wel even wat over zeggen, want ja. dat is toch wel aardig. Ja. Um, ik, ik ben al een tijd, en dat, dat speelt al heel lang, ze leven al vrij lang niet meer. Mijn grootvader overleed in de jaren zestig en mijn grootmoeder die heeft het 95 jaar volgehouden, overleed Zo. in de tachtige jaren. Ja. Uh, maar ik heb al heel lang rondgelopen met de gedachte dat waren toch wel heel bijzondere mensen. Ja. En als ik het haar zou hebben gezegd van, u was toch wel heel uitzonderlijk, dan zou ze hebben opgekeken van, nou ja, dat valt best mee. Um, en ik denk dat het ook gaat om, het, het was een bijzondere generatie. En dat is eigenlijk een beetje de inspiratie die ja. zij mij hebben gegeven. En die, uh, ja, waar ik ook vormen heb kunnen geven, of in ieder geval uiting heb kunnen geven. Omdat later allerlei correspondentie uit de jaren 20, uit de jaren 30, bijvoorbeeld uh, rondom de crisistijd... Uh, en daarna de jaren 40, uh, de, de, de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting... vooral ook de nasleep daarvan opdoken. En ik dus eigenlijk een heleboel van hen kon traceren en ja. reconstrueren. Dat is natuurlijk geweldig. Dat is een fantastische expositie En ik ben eigenlijk op die manier, je zou kunnen zeggen... een beetje de eeuw van mijn grootmoeder ingedoken. <lacht> ja, de soort van, Geert Mak, wat jij ja. hebt gedaan, kan ik ook... <lacht> En, ik heb uh, pas een grootmoeder, ja. Ja, ik heb er ook eentje. <laughs> en, en die heeft een heleboel. Ja, die heeft nog wat te vertellen... omdat ze ja. dat ook tot het eind van haar leven... driftig tikkend op haar oude tijdmachine... Ja, nog allemaal heeft zitten opschrijven. <laughs> en wat vind je dan... Hè, kun je daar iets over vertellen? Wat is dan, nou, zijn mooie de mooie verhalen? De bijzonderheid, is, de bijzonderheid is in de eerste plaats hun generatie. Rond, geboren rond 1880, 1890. Ja, Ongelooflijk, hè. Ja. In, een, in een enorm optimistische tijd... Eigenlijk een tijd die, die wij alweer een beetje vergeten zijn, want we hebben het ook een beetje meegemaakt in de jaren zestig. En dat was hun jaren zestig, vol met vernieuwing, nieuwe mogelijkheden, technologische ontwikkeling. Maar alles wat daarmee samenhing, natuurlijk ook, sociale, politieke en, en uh, economische verandering. Zij stonden aan de goede kant van de streep, dat zeg ik onmiddellijk bij. Uh, dus in, in, een, in een milieu opgegroeid van, van redelijke welstand. Mijn grootvader in Amsterdam... Niet ver van het Torbeckerplein. <laughs> <laughs> en mijn grootmoeder in Amerika. En dat is de ah. eerste bijzonderheid. Ah, ja. Zij was Amerikaanse. Afstammelingen van een zeer zelfbewuste familie uit Nieuw-England. Ook met diepe wortels in de, ja, de, de funderende geschiedenis van Amerika. De pioniers. Ja, de pioniers. Wij hebben een pilgrimvader als voorouder, zal ik maar even zeggen. Dat kunnen miljoenen Amerikanen zeggen. Ja, maar weinig en, Nederlanders. Maar weinig Nederlanders, ja. En en die waren en en zij is, uh, omdat mijn grootvader op avontuur ging naar Amerika en daar haar tegenkwam, uiteindelijk met hem in Amsterdam terechtgekomen. Uh, uh, uh, Theo, het verhaal is natuurlijk... Uh, uh, uh, wat mij dan meteen interesseert is dat optimisme... Hè, wat zij hebben meegemaakt en wat ja. in de jaren zestig... Uh, uh, dus alweer tachtig jaar later ook in Nederland het geval is ja. Wat is daarmee gebeurd eigenlijk? Nou ja, Want, daar is uh, natuurlijk die Eerste Wereldoorlog in de eerste plaats. Dat wou ik zeggen. Gekomen. Dus dat is toch kapot gemaakt? Dat ja, toch... en, en dat betekent dus ook dat de herinneringen van die generatie... en dat lees je met name in de literatuur aan de Engelse kant... Hmm dat heet dan de Generation of 1914, uh, die is eigenlijk ja, begraven op, ja. de, op de velden van Verdun. Ja. Dus er is niks van overgebleven? Nee. Maar hoe kan het dan toch dat, dat, dat, dat, dat, dat zij dan, jouw grootouders, voor jou een inspirerend voorbeeld zijn geweest? Zij zijn daar niet door uh, getroffen, door de door, nee. door Eerste Wereldoorlog. Ja, Nederland überhaupt niet natuurlijk. Nederland überhaupt niet, dat was voor Nederland al een enorme plus, direct daarna natuurlijk. Dus voor mij is het verhaal een opeenvolging van wat waren voor hun de stadia in, in, in, in dat leven vanaf, zeg maar even, de jaren negentig, de jaren nul, Eerste Wereldoorlog, toen zaten ze in India hm. uh, en dan terug naar Amsterdam en wat troffen ze daaraan? Ja. En uh, daar heb ik uiteindelijk van gemaakt, daar troffen ze aan een, een Nederland dat ineens uh, wakker werd van ondernemingszin. Hm. Schiphol uh, uh, op een eenvoudig veldje in de Meer, maar niet te min. Dus tussen de Twee Wereldoorlogen is dit nu? Nou ja, dit, is eigenlijk, dit begint dus eigenlijk al in de, in de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja. Want Nederland kon dus die dingen al, al doen, uh, eigenlijk al voordat het verdrag waar je getekend ja. was. Um, en ik heb dus een beetje vanuit hun oogpunt bekeken van hoe zag die wereld eruit... En, inderdaad geprobeerd me ook in te lezen in de geest van hun generatie. Ja, mooi zeg. Heb je ze trouwens ook goed gekend? Ja. Want dat zijn dus mensen van, 19, van 1880. Dat is ja, natuurlijk waanzinnig ja, dat ik, je die gekend hebt. Jazeker. Uh, nou ja, ik ben zelf van 1952. Ja, dus dat is ik een, heb een, ze niet meegemaakt in, in, in hun jonge jaar nee. uiteraard. Uh, maar dat, he, dat is nou juist opgevuld door die enorm levendige correspondentie... die zij naar Amerika Ja. ja. Ze had natuurlijk veel familie in Amerika, naar wie ze steeds schreef. Ja. Uh, ze had een goede pen. Uh, en wat herinner je jezelf nog van het, van het, van het contact? Nou, de enorme wijsheid. Ja. En de enorme tolerantie voor alle dingen die gebeurden ook tot het laatste van haar leven, in en om haar, haar eigen ja. wereld, zowel in Nederland, maar ook in Amerika. Ja. Ze had kleinkinderen, ook in Amerika. Kleinzoons die bijvoorbeeld uh, moesten beslissen wat ze deden met uh, de, de oorlog in Vietnam. Uh, en dat soort momenten. Hm. Ja, dat heeft ze allemaal hartstikke bewust meegemaakt. En daar had ze ook de eigen opinie over. Tolerantie. Tolerantie en ook soms wel hele hardheid. Want op het moment dat wij niks nog een benefit of de doubt gaven. Ja. Zij zei: is a crook. <laughs> weet je wel? En dat zei ze ook. De grote nadruk. <laughs> dus het was een karaktervolle vrouw. Ja, mooi. En, en ze heeft dus ook een paar dingen gedaan in Amsterdam. die... Nou ja, die de moeite van het vertellen waard zijn. Niet dat het wereldschokkend is, maar wel als een, een pas pro toto voor die generatie. Van wat deden zij in het sociale leven, in, in, in de tijd dat zij opgroeiden en, en hun kinderen hadden. Ja. Zoals het oprichten van scholen, het oprichten van sociale gemeenschappen en dat soort dingen. Ben je zelf, Allemaal, ben je zelf ja. al grootvader? Uh, nee, ik, ik, ik hoop dat ik mag zeggen, nog niet. <laughs> ik heb wel een dochter ja. met een hartstikke leuke vriend. Hmm. Uh, en, en, nog... en dat zie ik met veel optimisme ja. tegemoet. Maar betekent het iets voor jou om in zo'n geslacht te staan? Hè? Dat ja. Je... En wat, wat, wat betekent dat dan voor je? Nou, het betekent ook dat ik me toch wel... Uh, ik wil niet zeggen verplicht voel, want dat vind ik te zwaar, maar... Toch wel heel erg aangeduwd voel om dat in ieder geval netjes over te dragen. Aangeduwd, dat vind ik wel heel mooi. Je, ja. vond, je wordt uit het verleden door je grootouders word jij geduwd. Dat vind ja, ik geweldig. Terwijl zij zelf heel bescheiden zouden zijn en ze zouden zeggen, ja. nou nou nou moet dat nou. En tegelijkertijd zouden ze hartstikke blij zijn dat het gebeurde. Ja. Want ik heb dus wel in de correspondentie van mijn grootmoeder ergens opgetekend dat ze dacht, god, een hoop dingen die ik heb geschreven zijn, best de moeite waard, er moet misschien wat mee gebeuren. <laughs> ja. Een soort passing thought. Ja. En ja, ik vind dat ik dat best mag doen. Ja, dat moet je ook uh, doen. Een deel van haar geschreven teksten, waren essays... heeft ze ook gepubliceerd in haar leven. Hmm. Dus ja, ik, ik denk dat ik dat mag doen. Ja. En onder welke naam is, gaat, is dit allemaal? Uh, nou ja, mijn eigen familienaam. Ja. Maar uh, we kennen alleen Theo. Uh, ja, oh, kort, kort als Alters. Een okay. beetje, beetje hmm. lang. Nou. <laughs> maar goed, dat, was, dat, was, dat, dat is dus mijn familienaam. Dus... Familie van de, van de ex-minister ook en zo? Jawel, zeker. We oh, okay. ja. die... vieren net binnenkort het 150 jaar bestaan van deze familie. En ik heb hem ook een beetje, een beetje opgeworpen, als zou ik maar zeggen, de familiehistoricus. Juist. Maar dat is een ander verhaal. Nee, dat is een ander verhaal. Maar dan weten we in ieder geval waar, waar de vertakkingen ook zitten. Ja, dus maar, maar het, het gaat er mij dus niet om, om borstklopperij of wat ja. dan ook. Uh, de, de, ik denk dat het de moeite waard is en ja. dat het ook zinnig is. En ik krijg daarvoor toch ook wel wat aanmoedigingen links en rechts. Ja, maar het gaat me vooral, wat ik mooi vind is dat je dus het gevoel hebt dat je aangeduwd wordt. Weet je, ja. dat, vind ik, dat, dat is dus een geweldige kracht. Want het is een extra ja. energie om je eigen leven te leiden. Dat lijkt mij... Dat... Absoluut. Ja. Absoluut. Nou, en, en dus ook dat, die elementen mee te geven van die herinneringen... Ja. die nog relevant kunnen zijn voor de toekomende generaties. Dat is de inspiratie. Heel goed. Want één ding wat ik geleerd heb in dit verhaal... dat is een spannend avontuur als je die tijd induikt. <laughs> van de hele tijd rond de Eerste Wereldoorlog... wist ik eigenlijk verdomd weinig af. Ja, gek is dat, hè? Ja. En ik kom toch tot de vaststelling van... heel veel van wat die tijd, wat mensen in die tijd meemaakten... voor de Eerste Wereldoorlog. Hmm. Heel veel verschillen. Maar toch ook veel overeenkomsten. Hmm. In Nederland nou, bedoel je? Ja, in onze wereld. Want wij hebben volgens mij als Nederlands behoorlijk ook ge economisch geprofiteerd. Is dat niet zo van de, van de oorlog die om ons heen woedde? Nou, we, zijn er niet, we hebben er niet zo van geleden. Zo moet nou, je dat doen. sowieso niet. Maar we hebben er ook van nee, maar geprofiteerd. Economisch, hè? He? Ja, we hebben natuurlijk. Ja, maar, maar we, hebben niet, we hebben daar geen geld mee verdiend. Nee? Nee, we, we hebben hadden... er geen geld mee verloren. En oh. vooral, we hebben er ook geen jonge mannen mee verloren. Nee, dat is zeker zo. Maar ik dacht dat we juist wel geld verdiend hadden met die oorlog. Ja, dat zou kunnen. Maar oh. ik denk niet dat dat zo prominent is. Okay. Ik denk niet dat de... Boeder, is zoals gezegd dat Fokker heeft aardige zaken gedaan of zo met Duitsland, maar... Ik, ik geloof niet dat dat macro-economisch zo heel veel uh, zolen aan de dijk heeft gezet. Theo Korthals-Alters, ik dank je wel. Hartelijk leuk. Leuk dat ik het even kon. Ja, dat vond ik geweldig. Dank je wel. Oké, okay, Dag. Dag. Kijk, dat is nou een mooi voorbeeld van wat grootouders, grootvader, grootmoeder... Um, voor je kunnen betekenen. Ja, in dit geval heb je dan het voordeel dat er allerlei brieven zijn natuurlijk. Dus dan kun je het nog eens echt erin verdiepen. Maar misschien heeft u wel persoonlijke herinneringen aan uw grootmoeder of grootvader. En dat zijn vaak bijzondere dingen. Ik, heb, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat mijn grootvaders, die waren al overleden toen ik geboren werd. Dus daar heb ik geen contact mee gehad. Maar ik vind het altijd wel mooi. Dat is ook niet zo lang geleden in um, Kazeluna te sprake gekomen. dat er via mijn grootvader, van vaderszijde, ook nog contacten zijn met, zelfs met Abraham Kuyper, een van de eerste populisten. Weliswaar gereformeerd, maar wel populist. Dat vond ik wel heel interessant, want die heeft met hem samengewerkt. Voor de krantenstandaard gewerkt. Dus toen, toen kwam ik opeens er ook in een heel andere licht te staan. Ikzelf, Ja, als je toch een beetje een populistisch verleden hebt... Ja, dan ga je er toch over anders over jezelf nadenken natuurlijk. Maar goed. Um, en mijn grootmoeders, die, uh, ja, daar, daar, daar ging je dan als kind dan naartoe. Maar die waren al oud. En daar had ik... ik, ik nou ja. Dus had ik, daar zag ik niks in. Daar had ik helemaal geen, geen, geen band mee. Nou ja, die, zei, die verhalen zijn wel. Er zijn wel verhalen over te vertellen, maar die heb ik zelf nooit meegemaakt. Heeft u ze wel? Dat zou ik veel leuker vinden. Dus bel dan met 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazaloenen tot twee uur. U kunt ook e-mailen. Dat hebben ook mensen al gedaan. Er is dus weer een reactie gekomen op. Um op dat verhaal dat ik voorlas van Luc, van Martin van der Veen... maar dat gaat dan juist over dat, dat, uh, dat andere verhaal... wat ook nog in het eerste uur te sprake is gekomen... namelijk over de VVD en de kunst onder andere, Martin van der Veen. De in de uitzending voorgelezen reactie van de heer Parijs... was mijn zin zien de spijker op zijn kop. Het was bijna moe-barakiaans van Van Balen om zo omheen te praten. Dat vind ik dan wel weer geestig. Ehm... Um, maar misschien heeft u zelf wel, reacties ja, ik bellen even. 0800-1121. Aad, nacht. Goedendacht. Goedenachtig meneer, met ja. Aad Sonnenwold. Met Aad, ja, hallo. Ja, uit een mooie stad, van de Duining. Ja, dat is een goede stad, ja. Zonder, zonder standbeeld van Torbekken, dat wel, maar ja. hoe <laughs> was uw naam ook alweer? Mijn naam is Lex. Lex? Ja. En uw de naam? Bolmeijer. Bolmeijer, oké. Okay. Ja. Maakt dat uit? Nou ja, ik, ik zeg maar achternaam ook tussen. Ja, dat is waar. Daar heb je weer helemaal gelijk in. Ja, ja, ja Sorry. <laughs> nou, ik had, er, ik had ook een, een, misschien een aardige suggestie. Ja. En dat ging ook uh, over de grootouders. En er zijn twee uitspraken uh, van mijn grootmoeder... die ik mijn hele leven altijd voorgehouden heb... en wat ik nooit zou vergeten tot mijn dood toe. Nee. En het eerste is... Uh, en ik heb het in het verleden ook wel eens uh, aangekaart... in avond Ja. Een... Dat was een beetje een grap van me. Dat het op uh, twee manieren uit, uh, een uitleg verdient. En dat is... Uh, Dan ben ik eventjes... <laughs> ja, je bent even van je Apropos. Ja, dat klopt, ja. Dat, dat komt natuurlijk die, die voor Oké, okay. maar vertel eens... Wat, wat, het zijn twee dingen die je wilt vertellen. Wat is het eerste? Wie ligt, wie, wie, uh, nee, <laughs> ik, ik weet het niet meer, sorry. Je weet het helemaal niet meer. Moet je even, op, uh, even herstellen. Ja. Dan, dan kunnen, zullen nou, we je zo even terugbellen? Vind ik eigenlijk wel een goed idee. Aad? Nou, nee, dat, dat hoeft dat niet. Nee? Wie ligt, wie, wie, wie, uh, wie ligt niet die de mens beziet? Nee, wie is de gek? Ja, laat maar. Bel me maar terug, ja, we gaan je. Ik, ik wil lastig wel om mijn mobiel, maar nee. Oh, ook nog. Ik kan ik, ik er later op terug te komen. Oké, okay, nou. Um, uh, we, kijken. we kijken of het nog iets uh, mogelijk is, Kijk, ja. kan We Kijk, de, de nacht is lang. Ik had twee belangrijke opmerkingen, maar goed. Ja, misschien moet je er nog even over nadenken. Nee, ik hoef niet over nadenken, maar ik ben even rapport over of toestanden. Ja, oké, okay, succes. Ja, dat gebeurt ook in die stad achter de duinen. Dat je het gewoon even helemaal kwijt kunt raken. Um, maar je weet dat u nog steeds kunt bellen. En ik heb nu Betty aan de telefoon. Dag, Betty. Uh, dag. Uh, Lex. Lex, ja. Ik zet even mijn radio zacht Vandaag. Dat is beter. Maar oké, okay, ik opa. wilde dus graag... Ja? Ja. ...over mijn opa vertellen, die uh, van mijn vaders kant... Ja. Uh, dat was een grote man met grote handen. Hij was dan ook koperslager. Ah, wat, wat, wat, wat, wat doet een koperslager? Wat is dat? Een uh, koperslager maakt die heksenketels. Dus die heeft een, een, een, plaat, een plaat koper. En dan maakt hij uh, allemaal... Ketels van en doofpotten en dat soort oh, zaken. Okay, ja. Dat ken je helemaal niet natuurlijk. Nee, ik heb er nooit, nog nooit van gehoord. Ja. Nee, echt niet. Ja, ik bedoel ik, weet, ik heb ik het woord koperslagen wel, maar eigenlijk heb ik dat ja. natuurlijk nooit gezien. Ik heb nooit... Ja. Een soort smid in feite. Ja, hij was een smid, maar hij maakte dus voorwerpen van ja. koper ja. Heb je daar in, het, in zijn atelier of hoe heet zoiets? Uh... Nee, een is dat hè. De smidse heb je daar staan kijken ook. Uh, nee, ik, want dat wou hij niet. Want het koper was allemaal heet en scherp. Ja. Dus dat mocht niet. Jammer. Ja, zeker. Maar ik heb wel miniatuurtjes van hem. Dat maakte die ook. Ja. En uh, die heb ik nog steeds. Ik ben 73 inmiddels. Dus die uh, miniatuurtjes zijn even oud. En, en wat, he, wat herinner je je van je grootvader? dat je? Nou, buitenleef... dat zou ik vertellen. Ja. Uh, wij, hadden, wij woonden op de Mauritskade. Mijn oma en opa woonden op de Mauritskade. In Amsterdam? Ja, dat is allemaal weg. Want het was een, een huis... Een, een huis huizen als een taakpunt Het voorste wat op, de, op het um, Amstelhotel keek... Ja. dat was één raam breed. Hm. En de rest, nou goed. Maar, en mijn opa zat dus altijd in een stoel voor het raam. En dan keek hij zo uh, over de Amstel en noem maar op. Het was een heel mooi punt trouwens. Ja. En... Um, maar op, ik was daar dus bij mijn oma en opa. En ik weet niet, echt niet waarom, dat weet ik helemaal niet. Maar ik was daar in huis. En um, ik had een neef. En, en die kwam op, op een bepaalde dag uh, langs. En die maakte vreselijke ruzie met mijn oma. Nou, werkelijk door en zien verging je. Hmm. Zij met een schelle, hoge stem. En hij schreeuwde. En dat gebeurde dus al meer. En ik, uh, dan kroop ik onder de tafel met mijn handen aan mijn oren. En, en, dan, uh, en dan zocht mijn opa mij met zijn ogen. Dus zei hij: hey meid, waar zit je? Hm. <laughs> dan zei hij: Kom hier, laat die grote mensen. Laat ze gewoon. Ja, ja. Kom hier zitten, dan vertel ik je even wat. Maar hij zat dus ook vaak op de leuningen van zijn stoel: zat hij dan pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom, Weet je dat? Je, je hield van je grootvader? Ja, ik hield van weg, grootvader. Hij was te gek. Omdat, hij zo, omdat hij... hij zo boven de partijen stond, zo geruststellend oh, ja, was, stond, wat was, het, was? Ja, het? ja. ja. Hij, hij, hij, had, hij had er niks mee met dat ruzie. Nee. Trok hij ook niks van aan, weet je wel? Zo van, uh, nou ja. En heb je dat van ik hem overgenomen, maar... Maar, Betty? Uh, nou wel, ja, ik denk het wel. <laughs> maar ik wil je nog even iets kort vertellen. Ja? Uh, dat ja. is nog eigenlijk het mooiste. Want ze waren dus aan het ruzie maken, die twee. En ik zat bij mijn opa op schoot. En die zei die zo zachtjes tegen me. Laat die grote mensen toch, trek je er niks van aan, zei hij Beetje zo. Ja. En als de ruzie dus een beetje was verkoeld... dan stond mijn oma in de keuken te zingen... Ik wil je oren niet pijn doen, want... <laughs> dan stond ze keihard... De wees klankt, de wolken. <laughs> en dan riep mijn opa, en ze heette Bertha riep hij zo achterom als ze zo stond te zingen... Bertha, je zingt je regelrecht de hel in. <laughs> dus dat is ook, nou, ook, zie je dat nou? ook de humor van mensen die elkaar al een hele leven lang uh, samen zijn. Dat bedoel ik. Bertie, dank je wel. Ik wens je nog een goede okay. nacht. Ja, dank je wel. Ja? Dag. We praten over grootvaders en grootmoeders die inspireren... maar misschien wel over veel meer. Misschien heeft u wel een reactie op het gesprek met uh, de VVD'er Hans van Balen. Sommige luisteraars waren het echt niet met hem eens. Maar misschien zijn er andere mensen die het wel met hem eens waren... toen het even over de politiek ging. Um, u kunt bellen, 0800-1121. 100 days! Het is geen Elisabeth Schwarzkopf, maar het is wel een stem als een huis. Geweldig. Sharon Jones met de Dap Kings, en dat zijn de uh, studiomuzikanten, sessiemuzikanten. Ik speel ook met Amy Winehouse mee, met wie je maar wilt, als je, als je maar betaalt. Uh, 100 days, 100 nice. Wij, uh, nights. Wij hebben maar een half uurtje nog. Maar wel om het verleden nog eens in een volle glorie op te roepen. En, en hoe mooi en belangrijk grootouders kunnen zijn. Um, dat ze je kunnen aanduwen, zoals. Theo eerder zei, dat gevoel. Inge, goeienacht. Hallo. Uh, ik ben van Indische afkomst. Ja. En mijn uh, oma die was heel jong uh, ja, wees. Of half wees. En mijn overgrootmoeder moest werken. Dus die was al heel jong alleen. Ja. In de kost. En ja, dat is natuurlijk een heel zwaar als je een jaar of dertien bent. In, in uh, Nederlands-Indië toen nog, hè? Ja, dat was toen in Nederlands-Indië. Ja. En uh, nou ja, hij, ze heeft daar mijn grootvader leren kennen. En toen kreeg je de crisistijd. Ja. Nou, ze hadden ook helemaal geen nou, cent. Dus nou ja, hij is de boswezen in geweest. Met een heel laag, een, nou, matig salaris. Heeft hij daar uh, dus uh, toch wel iets opgebouwd. Ja. En uh, met een kind en uh, mijn oma... is hij toen uh, gaan uh, uh, studeren voor politieagenten. Opgeklommen als uh, nou ja, commissaris. Zo. So. Ja, Toen kwam de oorlog. Hij, als, hij was Nederlander, dus mijn grootmoeder was Indisch en hij was Nederlander. Hij verdween het eerste en politieagent. Hij verdween dus ook het eerste in een kamp. Ja. En daarna mijn moeder met mijn oma. Dus een vrouw met een kind. En je wilt je kind laten overleven. Nou, dat heeft ze heel goed gedaan. Ook al heeft ze een tijdje ook in het ziekenhuis daar geweest. Want, ze, en, want uh, zij, hebben ja. allebei, zij hebben allebei uh, het kamp overleefd. Allebei gelukkig. Ja. Dus ik heb ze beide goed gekend. Want mijn uh, opa... Ik was 27 toen mijn opa overleed. Mm. En ja, mijn oma is... Ik ben nu 55. Een jaar of 11 geleden overleden. Nou ja. Wat waren het voor mensen? Wat, wat herinner je je van ze? Hoe herinner je ze het liefst? Nou, mijn opa... Die hier ook in Nederland weer carrière heeft gemaakt. Mijn, mijn grootouders waren mensen... Die dachten, alles wat je overkomt kan je overwinnen door hard te werken. Ja. En uh, nou, zo moest mijn moeder ook. Mijn moeder kon eigenlijk heel goed studeren. ja, daar wordt niet over gepraat als je maar overgaat. He, je werkt hard, je zorgt dat je overgaat en dan is het goed. Hm. He, je zorgt gewoon dat je een baan hebt. En liefst als onderwijzeres, als vrouw. Want dat is de beste baan voor een vrouw. Maar ja, mijn moeder wilde dat niet. Dus ze uh, <lacht> is geen onderwijzeres geworden. Maar ja, het waren hele fijne mensen. Mijn uh, opa stond altijd voor ons klaar. En mijn oma had altijd een houding van... je moet gewoon alles accepteren wat je overkomt en daar het beste van maken. Ja. En vooral nu heb ik daar heel veel steun aan. Want uh, ik heb 55 prachtige jaren gehad. goede jeugd en een hele leuke leven. Gedaan wat ik gewoon wil. Ik ben filoloog en ik heb altijd gedaan wat ik wil. Ja. Maar bij mij is drie weken geleden kanker ontdekt. Oh. En dan moet ik toch altijd denken aan mijn grootmoeder die zei... Laat het leven afkomen zoals het is. Vecht ervoor en uh, nou, haal eruit wat erin zit. En als je dat dan vertaalt naar die diagnose... die onlangs dus drie weken geleden bij jou is vastgesteld. Hoe probeer je dat dan te vertalen, die les van je grootmoeder? Gewoon elke keer als ik iets moet doorstaan... Dan denk ik, nou, hoe zal zij erop reageren? Ja, ja, en ik voel me gewoon zelf heel erg positief in het leven staan. Ja. En het lijkt wel alsof ze als een deken over me heen hangt. Bij alle nou ja, iets nadere gebeurtenissen, maar ook bij de positieve gebeurtenissen die mij afgelopen week is overkomen. Ja. Wat, wat, is er bij je, wat voor kanker is er bij je geconstateerd? Nou ja, het is eer, eerder dachten ze dat het alvleesklierkanker was. Ja. Maar gelukkig is het nee. niet al kanker, want dat is een heel erg vervelende kankersoort. Ja, nu al. blijkt het darmkanker te zijn. Okay. Dat heeft me iets meer perspectief gegeven. Met ja. uitzaaien dat wel. Maar ja, <grijg> ik heb iets meer levensruimte uh, gekregen daardoor. Ja. Ja. Ja. Dus dat was vandaag het goede nieuws naast ja, het een... slechte nieuws. Maar. Uh, ik heb altijd het idee, als ik veel aan haar denk, dat ik, dat me ook heel veel troost biedt. Dus jij ontleent eigenlijk bijna letterlijk kracht aan het besef van de aanwezigheid van je grootmoeder of het contact met haar. Ik ja. heb het idee dat gewoon, ja, ik ben natuurlijk ook uh, wat Aziatisch en geloof ook in leven na de dood. Mm -hmm. Dat geeft me ook heel veel steun. En ik heb gewoon het idee dat ze boven mij hangt in moeilijke tijden. Toen ik hoorde dat ik kanker kreeg, had ik een verdraaid grote rust. En dat ben ik niet. Dus ja. ik denk, ze is bij me. Ja, fijn. Dus, uh, een... Ja ja En dan denk ik ook, ik probeer altijd positief te denken. Ik denk, ik heb gewoon 55 prachtig jaren gehad. Hmm. En alles wat ik nu meer krijg, nou, dat is meegenomen. Ik kan het zeggen, er mogen we toch nog best een paar uh, bij komen. Ja, lief 40, maar oké. Okay. Was, was je ook uh, bij, bij de dood van je grootmoeder, 11 jaar geleden? Um, ik was op schadering. En ik was, kwam bijna onder de trein, of uh, ja. de tram, om zo snel mogelijk uh, bij haar te zijn. Ja. Daar ben je wel bij geweest. Nou, ze was toen al dood, maar oh. oké, okay. uh, dat was natuurlijk moeilijk. Maar ja, ze was 93, dus een uh, ja. mooie leeftijd. Ja, ongelooflijk, ja. ja dus. Nou, um, misschien word jij het ook wel, Inge. Aha, ja, oké, okay. maar hoe dan ook. Het ja. waren geweldige grootouders. Ja, dat is fijn om te horen dat je daar kracht aan kunt opbrengen. Ja. Dan wens ik je dat veel voor de komende tijd in ieder geval in ruime mate toe. Oké, okay, bedankt. Dank je wel. Dag. Dag. Tieneke. Hallo. Hallo. Dag Lex. Hallo. Ik was een paar weken geleden uh, ook uh, in de uitzending. Oh jee. Om, ja, sorry. <laughs> en toen vertelde ik vooral over twee R-stukken die ja. ik had: een p ja. en een Schrippeltje. Zeker. Nou, ik geloof niet dat jij daar was. Hmm. Maar, um, nou, mijn grootvader van moederskant, die, ja, dat keek geweldig tegenop... omdat hij, net als ik, iets met muziek hebben. Heeft en uh, nou ja, ik ben gewoon muzikus. En, je bent gewoon ja. muzikus? Hoezo ja. gewoon muzikus? <laughs> nou ja. Je bestaat niet gewoon muzikus, dan ben je bijzonder. Nee, dat klopt. Ja. Wat, wat, wat speel je? Ik speel altviool, maar dat doe ik als, dat doe ik, uh, zeg maar als hobby, bij ja. vak. Of, uh, ja. En ik geef vooral muziekles en ik dirigeer koren. Okay. Dat is gewoon wat ik doe. Maar dat, dat, dat is professioneel, bedoel je? Ja, dat doe ik professioneel. Ja, ja. dus je, je bent gewoon muzikus. Ja, dat ja, ben ik gewoon. ja, ja. ja Klopt. Ja. Maar gewoon, nou, het is mijn uh, instrument. En ja. dat komt door mijn grootvader van moederskant. Maar ja. iedere keer al jarenlang denk ik... Ja, maar ik had nog twee grootouders. Hè? Want het ging toch ja. over... Ja. Je geschiedenis. En ja, zo. En, ja, zeker. Nou, eigenlijk al die grootouders die ik had... Die kwamen of uit boerenfamilies... Of uit landarbeidersfamilies. En... En mijn grootouders van vaders kant vooral, de, de grootmoeder, die zat in een weeshuis en, uh, en mijn vader was niet zo'n uh, praterig mens, hm. uh, helemaal niet. Dus als wij een keertje ontzettend boos op elkaar waren, dan kon het gebeuren dat het zaterdag was en dat hij dan zei uh, schroefdraaier. En dan als een soort OK-zuster, OK dan hield hij die schroefdraaier. Voor. En dat was al... Dat was al dat was al dat was al, dat was hij erg wel bespraakt op zo'n moment. Als hij zei dat schroefdraaier. Dat was onze taal. <laughs> ja. Maar je zegt, het waren uh, landarbeiders, boeren... Uh... Ja, uit zulke soort families kwamen. Dus is, is de dat... oma, die, ja? die oma die uh, zat in een weeshuis in een grote stad in het midden van het land... En de grootvader van, van vaderskant, die uh, kwam, nou ik denk dat ze of kleine boeren of landarbeiders waren. Nou, grootvader kwam, moederskant kwam uit Friesland. Maar goed, die, en iedere keer denk ik dus van die vaderskant. Ja, uh, ik vertelde van uh, over erfstukken. Ik heb van mijn vader een, uh, een klein. Klein dingetje voor in de tuin om mee te schoffelen, een heel klein schoffeltje. Oh ja? En jij ja, ja, echt goed ineens heel erg. Oh. Nou, geef niet. Um, maar dus ergens in die familie is een enorme gave of, of behoefte om in de tuin te werken. Ja. Dat is een van mijn passies. Dat heb ik dus meegekregen van die familie. Dat wou ik niet zeggen, ja. Dat, ja. Dat, of, de, de vragen liever gezegd, of jij dat dan dus voelt, de, de, ja. de, die, die achtergrond. Dat is ook zo. Ja. Maar omdat, omdat ze aan die kant zo, zo stil zijn, zeg maar. en ook omdat de andere familie zich al eerder naar een ander um, uh, social level opgewerkt had. Um, was er een beetje een standverschil. zeg maar, ja. tussen mijn vader en mijn moeder. En, en daardoor was de aandacht ook niet zo gericht op mijn vaders ja. grootouders, als ik het zo mag uitdrukken. Te eenvoudige mensen? Ja. ja. Raar, hè? Of niet? Is dat niet raar? Ja, ja dat Heb ik na de middelbare school heb ik dat mijn leven lang raar gevonden, ja. als ik het zo mag uitdrukken. Ja, dat mag natuurlijk mag dat. Ja. Dus nu, nu denk ik al jarenlang, nou, als ik ooit eens met pensioen ben, of althans als ik mijn uh, activiteiten eraan geef... Dan ga ik kijken, waar hielden zij zich dan mee bezig? Hmm. Zou dat nog achter te komen zijn, denk je? Kun je dat verhaal nog vertellen, oproepen? Uh, nou, ik denk dat ze uh, een weeshuis, een archief heeft. Ja. Zeker. En nou ja, dan heb je de burgerlijke stand en zo. En nou, Mijn moeder leeft nog, die heeft een heel hoge leeftijd. En kan nog heel veel dingen aan haar vragen. Ja, en, ja mooi. denk ik zo. Het zou die. mooi zijn om het verhaal van een wees te vertellen, denk ik, hè? Eigenlijk. Van, he, ja. Even, even, even, ja, nou zo. dat. Ja, dat het lijkt, het lijkt me bijzonder. Ja, alleen dan, ik weet ook dat mijn vader, nou die vond ze dan uh, een beetje minder, want hij is de oudste van drie zoons. En hij is geboren buiten het huwelijk, dus dat is ook heel pijnlijk. Hmm. Ja. Dus ja, alleen die dingen die worden dan af en toe genoemd en niet verder gezegd. Dat nee. zo. Nee, maar goed, dan moet je. Maar je draagt het wel met je mee en het voelt ja. ook. Voelt het ook als een soort verbinding Net die, die, die ja, dat, dat verleden voor jou? Ja, ja, ja. Omdat er ook neven en nichten van mijn van, van mij zijn weer die ook dat hebben van. Wat ja. ik ook heb van nee, hé, wat een spannend toortje loopt daar. Ja. Of uh, waar loopt hij naartoe? Oh, ja. Ja. naar dat uh, gekke bruinige strietje. Of... Ja. En, en die loopt ver terug in de tijd. Dat zou ik ook ja. Tineke, ik dank je wel en ik wens je nog een goede nacht. Slaap lekker. Dag. Oh nee, uh, nou, goede nacht. Ja. Doe een hoor. Ja.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 Waar de lichten gaan doven, de donkere zijde van het jaar. Een hond jankt in de verte, het van de nacht. Wie het hoort, neuriet onontkoombaar mee. Maar niemand wil het horen, deze waarheid. Waar niemand moet geloven? Waar zijn we? De blijken meer en meer de prooi. Hang niet meer op jacht met de gedroomde armen. De man met de hamer vraagt het hout en hoofd en dans. Maar niemand wil het horen. Deze waarheid waar niemand nog hoort. Waar zijn ze nu? Waar zijn ze gebleven? De pijn wordt niet als we're Dit is, ja, je kan zeggen trokkene keks. Maar je kunt ook zeggen, het is een compositie van zanger Rick de Leeuw. En dan klinkt het opeens weer heel anders. De muziek zat ook onder de Vara TV-serie in voor- en tegenspoed. Maar dan heb ik het over het grootouderlijke jaar 1991. Met Rijk de Gooier in de hoofdrol. Niemand thuis. Niemand was even thuis, maar dat is bij ons niet het geval. Ik krijg nog een reactie van uh, Gijsbert Pelen op het woord koperslager. Dat heet nu loodgieter, schrijft hij. De koperslager zorgde ook voor de waterleiding. En PS, en daar ga ik me eigenlijk over, die Hans van Balen, gast van het eerste uur vanavond, wil de bedeling weer invoeren. Pro-deo-advocaten moeten kennelijk vervangen worden door idealisten die op hun vrije zaterdag nog eens voor de minder bedeelden gaan werken. Een fraaie toekomstvisie. En zo lopen er eigenlijk twee sporen door deze uitzending. Eén die gaat over de... Politieke visie van de prominente VVD'er en de andere gaat over de grootouders die alles niet inspireren. Weet je wat ik een mooi grootouderlijk woord vind? Dat is het woord stoof. En het verbaast me dat dat nog niet in de gesprekken um, naar voren is gekomen. Dat je van die herinneringen dat je op de, op de stoof bij je grootmoeder zat en dan luisterde naar de verhalen waar je niks van begreep als klein kind of van, die, van het universum van grootouders. Dat is misschien wel mijn herinnering. Dat, ik, dat het zo'n donker huis was waar wel alle dingen gebeurden... en je vergeet er eigenlijk geen, geen snars van. Maar goed, dat is dan weer voor mij persoonlijk. Annemie, goeienacht. Uh, ja, ik ben, ik heb het uh, begin uh, voorgesprek met Van Balen niet gehoord. Ja. Maar wel een. Uh, wat heb je dan zitten doen vanavond? Uh, ik heb me vanavond zitten opwinden bij Pauw en Witteman. Daarover. Want dan ging het weer heel erg vreselijk, uh, uh, over, uh, nou ja, alles wat uh, uh, de moslimmedemens daar ja. aan uh, fout kan doen in onze samenleving. Ja. En boede over uh, uh, mensen uh, uh, die niet in openbare gebouwen mochten komen met hoofddoekjes. Ja. En toen dacht ik wel. Nou ja, ik mag niet vloeken, nou? maar dat wond uh, je behoorlijk op. Ja, dat snap en... ik. Maar je moet ook, ja goed, ik kan wel zeggen, je moet niet naar Paul Witteman kijken, maar dat is er ook weer niet aardig natuurlijk. Niet, nee, maar dat ik, ik, ik heb daarna een leuke discussie op de Engelse tv gekregen en dat was ontzettend leuk. Wat voor discussie dat was, was voor dat de... dan? Dat ging over dezelfde uh, uh, problemen waar wij het uh, de laatste tijd in Nederland steeds over hebben. Oh ja, ja? En uh, dat, uh, met name over de, hoe onze samenleving uh, zou worden aangetast door al uh, um, die mensen die hun eigen multiculturele samenleving erop na wilden houden. Dat, dat ging er behoorlijk heftig aan toe, maar dat was zo ontzettend leuk. Maar was het dan anders? Is dat dan, in Engeland slaan ze dan als het gaat over multiculturele ten, uh, samenleving. Overigens was dat ook een beetje de inzet van het gesprek met Hans. Hans van Balen, want die houdt daar morgen een lezing over, de mandelenlezing. Ja, ik was heel verbaasd dat hij de mandelenlezing. had. Waarom over. ben je daar verbaasd over? Daar ja, ben ik heel erg verbaasd over. Maar, maar, hij is ja, gewoon een... Is omdat een... Ik het niet dat gehoor, niet gehoord heb. Dat ja, ja, kan, kan op de podcast, hè, morgen. He? Da, dat is eigenlijk het thema. Nee, ik wil eerst nog even weten, want je hebt, je hebt, gewoon, je hebt gewoon naar de Engelse televisie zitten kijken. Ja. Hoe, hoe is dan... Want het is wel heel fel, zo'n debat, in Engeland. Heel maar waar, waarom, is het, waarom vind je dat dan wel goed? En als Hero Brinkman bij no, Paul Witteman iets zegt, vind je het niet goed? Nee, ze hebben zo'n leuke methode. Ze gaan uh, naar een of andere stad of streek. Er komen vertegenwoordigers, uh, die zitten in, uh, in zo'n forum van alle politieke partijen. Ja. Er zit een zaal van mensen. Ja. Van, ja, Engels, koloniaal rijk. Dus er zit alles van de hele wereld zit daar. En dat gaat er behoorlijk heftig aan toe. Het is wel behoorlijk gestructureerd. Er zit een goede, strenge voorzitter. Maar daar knalt alles uit. Ja, ja. En daar zit... Uh, de, de, de, echt, dan gaat het tot op het bot. Ja? En dat zou ik dus... Paul Wittemann lijkt er een beetje op, maar dit is veel dynamischer. Okay. En, maar goed, dat heb ik dus uh, vanavond gedaan. Interessant. Laat. Hoe, heet het, hoe heet het programma? Oh god. Ik had het zo kunnen zeggen, maar nog lukt het u wel. Ik ben ook al bij 72 bijna. Ja, ik zeg ik hallo. Dat is, is hartstikke jong. <laughs> op. Er is geen excuus ja. hoor, om dingen te vergeten. ik toch ik Op radio 1. Ik een samenvatting in... die jij had. <laughs> ja. Van een vrouw die het ja. had over. Emancipeer, dat doe je zelf. En die had het over van. Als je jezelf wilt bevrijden, dus een daad die je zelf stelt. Dus had het over vooscursussen. Ja. En daar voelde ik me heel uit door aangesproken. Ja, vertel. Want ik heb zelf ooit vooscursussen begeleid. En uh, wat mij zo opviel was dat er. ...vaak vrouwen intekenden op die kleine groepsgesprekken... ...die oudste dochter geweest waren... ...in grote zinnen... Ja. ...en die uh, niet hadden mogen verder leren... ...en toch ze graag wilden. Ja. En dan um, uh, gingen deze vrouwen ook over hun familiegeschiedenis praten. Nou, dat heb ik de laatste tijd heel intensief gedaan. Omdat de laatste uh, uh, zus van mijn uh, inmiddels ook al lang overleden moeder gestorven is. Die was 92 en die was ongetrouwd. Maar die was een soort... Uh, ja, een soort coördinatiepunt in de familie. Daar kwamen alle. Die, die hield alle neven en nichten bij van haar broers en zussen. Maar die had ook een heleboel verhalen over de familiegeschiedenis. En ik ben zelf opgegroeid in Zuid-Limburg. En uh, daar speelden de grootouders een hele belangrijke rol in, uh, in de familieleden. In, in welke zin? En ik ben ook opgegroeid met een overgrootmoeder. Een overgrootmoeder zelfs. En, die, en mijn, mijn grootmoeder van moederskant. die had haar moeder in huis. Ja. Uh, die grootmoeder was enigszins. En haar vader. Daar waren allerlei verhalen over. Die heb ik dus nooit leren kennen, mijn overgrootvader. Maar ik ken hem wel van foto's. Een mooie man met een prachtige sik. En die kwam dan. Het ene verhaal in de familie was. Hij komt uit Oostenrijk. En hij was een dienstweigeraar. Het andere verhaal is. Nee, hij komt uit Duitsland. En hij is joods. Maar nou, ik heb het niet meer kunnen vieren. Alleen bij die begrafenissen. Dan ga je allemaal vragen aan elkaar stellen. Dus. Ik kwam erachter dat een van de achterneven van mijn moeder, dat die heel erg handig was met uh, dingen opzoeken via de computer. En afgelopen weekend hadden wij een bijeenkomst van mensen die meer wilden weten. En die had van alles en nog wat te voorschrijven over de hele geschiedenis van het bedrijf. Mijn grootvader was Smit. Die, dat, dat, ze, dat bedrijf van hem, daar werkte allemaal neven en nichten, uh, neven vooral Want ja. de vrouwen die mochten misschien op de administratie werken, maar dat deed mijn moeder dan. Maar de, de, die neven had heel veel verhalen over het en zeilen van het bedrijf. En dat bleek allemaal, via oude kranten kon je advertenties tevoorschijn halen. Wij kwamen erachter waar mijn grootvader en grootmoeder ooit gewoond hadden en... Ik kwam erachter dat ik een grootmoeder had gehad. Ik wist dat ze ooit een eigen zaak had gehad. Ik wist niet precies wat voor zaak. Die had een... Uh, uh, dat is het begin van de vorige eeuw. Die had een eigen bedrijfje. Naast dat van haar man. Dus ze zaten twee en twee in de hoofdstraat van Heerlen. En... Uh, er kwamen advertenties waren, tevoren ja. gekomen. En, en, en wat voor soort ja. beeld ontstaat er dan, Annemie? Wil... Hey, wij wisten dat we een lastige grootmoeder hadden. Ja. En dan moest je de, geen ruzie mee krijgen. Maar het was gewoon een hele eigen eigengrijde dame. Ja. Uh, die rookte sigaren en die speelde biljart. die had ook een eigen winkel. Kijk, nou wordt het leuk, toch? Ja. Als, je, als je opeens zo'n grootmoeder blijkt te ja, hebben. Maar, maar die was heel lastig. Maar, maar wat deed ze ook? Dat vond ik dus heel erg. Ik heb twee jaar op kostschool gezeten en dat vind ik nog steeds vreselijk. Maar die, deze zakenvrouw, die had gewoon geen tijd om haar eigen kinderen op te voeden. Die ging naar kostschool. En ik heb me dus altijd afgevraagd waarom mijn, mijn moeder en haar, oudste, en, en, en haar zus, dat waren de twee oudste, die sprak Frans. Hmm. Die gingen naar een kostschool, oh, okay. ja, heb, heb ik nog één vraag, Annemie, voordat ja? je alles op, de, op tafel ligt, want daar ja. hebben we geen tijd meer voor. Um, helpt het als je dat dan opeens zo blootgelegd krijgt, hè? stukjes ja, helpt, van je de, Helpt dat om jezelf te begrijpen? Het helpt heel erg, omdat mijn moeder altijd vocht... Dat de meisjes gelijke kansen moesten krijgen. Ja. En ik denk dat ze eigenlijk van haar eigen moeder. Ja. Alleen soms is de, is de impuls van andere delen van de familie van ja meisjes moeten zorgen en een uh, lieve moeder zijn en weet ik het ja. allemaal. Maar uh, mijn moeder had altijd van je moet doorleren. En ik heb haar zien vechten met ja. mijn grootvader, bekvechten, of ik een kans moest krijgen om naar de middelbare school te gaan en ook als eerste meisje in de familie, mocht ik doorstuderen naar de universiteit. Dus thuis weg, ja. op 17 jaar. Ja. Maar dat durfde ze dus aan. Het helpt ik, om te... Het heeft ze eigenlijk van haar eigen moeder... Ik dus. wou het zeggen, het helpt om te begrijpen. Het helpt, het en dat helpt dat vind om ik helpt om te mooi dat je dat mag. Heel goed, Ademie. Dankjewel. Ja. Dag. wel. Dag, goeienacht. Ik heb nog een, een, een bericht gekregen van Bo uit Groningen... over uitspraken van oma's en opa's. Het volgende is mij altijd bijgebleven, ook al is het inmiddels bijna 29 jaar geleden... Ik was een jongetje van vier jaar oud toen de broer en vrouw van mijn opa uit Amerika overkwamen naar het hoge noorden van de provincie Groningen. Ze verstonden het Groningse dialect nog wel, maar gaven antwoord in het Engels. Nou, ik zat bij opa en oma aan tafel te tekenen toen ze binnenkwamen. en Het eerste wat mijn oud-tante zei was, Geertje, what do you have beautiful flowers? Te weten dat flower in het Gronings vertaald kan worden als vloer. Gedesillusioneerd keek ik naar beneden naar de oude versleten vloerbedekking en dacht bij mezelf. En dat is naar nou onze rijke familie uit Amerika? Mooie vloeren. Toen zei oma in het Gronings, ik knip wel wat voor je af en dat kun je mee naar huis nemen. Dat is mooi voor op tafel. Nou, ik was hevig in de veronderstelling dat ze de oude versleten vloerbedekking van oma als tafelkleding zou gaan gebruiken. Ik snapte er helemaal niks van. In gedachten zag ik ze zitten in het vliegtuig met een grote rol muffe vloerbedekking. En ik vond het allemaal nogal raar, maar ben het al die jaren nooit vergeten. En toevallig dat het vandaag 25 jaar geleden is dat oma kwam te overlijden. Zo zie je maar. Herinneringen leven voor altijd voort. Mooi. Van Bo uit Groningen. Dag Bo, dankjewel. Fred, goeienacht. Hoi. Hoi. Ja. als ik iets niet verwacht had, dan was het dit wel. Oh, wat gek. Want ik, ik verwacht jou wel. Ja, dat begrijp ik. ik. Ik heb wel een klein idee hoe dat bij jullie werkt daar. Is het zo? Ja. Maar mag ik een kleine opmerking... Uh terzijde maken. Nou, dat hangt er vanaf. Wat mij namelijk opvalt, ja. en ik luister al jaren... Ja. Uh, slechte slapen en uh, Ach, nachtbraken... Ja. Uh, die Ad Zolleveld, hè? Ja. Waarom wordt die niet gewoon uh, weggestuft uh, door jullie? En dat is niet alleen deze om omroep die nu aan het woord is... Nee. Uh, uh, het zijn ze allemaal. Ja, want Aad, die, die, die beller uit Den Haag, die bedoel je? Ja, ja, ja. ja. ja, ja die net al... Ik, ik, ik kan ook niet helpen, hoor, dat ik in Aangeboren geboren ben. Maar ik voel een, een, een, een vorm van collectieve schaamte. Okay. Als die eikel aan het woord komt. Maar oh. dat is niet de enige. Jullie hebben ook zo'n opgefokte vrachtwagenchauffeur. Oh. En zo'n Surinamer. Oh. Waarom? Ik proefde namelijk een stuk... Uh, Minder waardering voor voor de mensen die s'nachts luisteren. Terwijl daar juist meer waardering voor zou moeten zijn. Ja, dat vind ik ook. We nee, maar dat soort standaard items eruit. Oké, okay, nou dat is wel ernstige kritiek. Wij, wij, wij nemen dat. Ik neem dat onmiddellijk te harte. Kijk, we weten natuurlijk niet altijd precies. Wie wie is? Want wij horen niet altijd. Ik, he, ja, aard, maar Al wel, ken... neem me niet kwalijk, zeg. Ja. Maar zo van dan, en links zat een, een, een kader, rechts zat een kader. Daar zat ook zo'n opgefokte hagenaar tussen. Oh. Uh, het, het, is, het is zo obligaat. Oké, okay, nee, dan, dan houden we... Obligaat willen we niet. Dat doen we niet meer. Dat nee, is... maar, maar het, het gebeurt al maanden. Oh. Ja, maar ik, heb, ik moet je eerlijk zeggen. Ja, dat is dan misschien per ongeluk of toevallig. Maar ja, volgens mij is het nog niet het eerder overkomen. Het is wel per ongeluk, maar niet toevallig. Maar mij is het nog niet eerder overkomen, dus zo komt nou, dat. Ik maar zou goed. je zeggen, oh, ja. ik heb een zeer turbulent leven achter de rug. Niet waar. En dat kent geen enkel ritme qua dag en nacht. Maar door de laatste jaren heb ik menig uurtjes s'nachts geluisterd. Hm en het is die, die, die, die, die opgefokte vrachtwagen Ja, okay. Als nu... Ze ballen afknijpen. Het is die Suriname ja. die altijd wat te vertellen heeft. En zo zijn het er nog wel een paar bekennend vol. Ook terug en die Hagaanees. Maar, nou maar nou je maar nou je een keer uit. Dat is goed. Maar nou je grootouders. Ja, die zijn allebei al lang dood. Nee, joh. maar heb je niet een verhaal over je grootouders, want daar ging het toch over? Ja, ik oh. wou dat ik uh, je dat Ik kan om... het handje van mijn grootouders gewoon mijn, mijn laatste tripje mocht maken. Ja. Want ik heb mijn grootvader groot... Voel je de, de, de, het boogje eroverheen? Ik heb mijn grootvader groot. En uh, mijn grootmoeder die heeft een, een, een lullig eind gehad. Die werd dement. En uh, hmm. de manier waarop mijn grootvader daar de laatste twee, drie jaar mee omgegaan is, dus daar heb ik groot respect voor. Hebben ze, hebben ze veel voor je betekend, je grootouders? Matig. Hmm. Matig in de zin van, het was een standaard nummer. Ik, ik ben van de jaren 40, 50. Dus ja. als kind ben je meegenomen uh, ieder, ieder weekend. Uh, ieder na, weekend? Naar en, oma. Ja, ja. Uh, en uh, ja, god, hoe uh, moet ik het je schilderen? Dat, ja? dat kunnen honderdduizenden mensen je schilderen. Vertel jij eens. Niet maar als kind dat je die middag doorkomt. Ja. Maar ik had wel respect voor beide. Wa waarom? Ja, als kind toen in de jaren 50, 60, had je nog respect voor mensen die ouder waren. Ja, dat is zo. Die dat... dingen zei je waarvan je dacht van, nou dat zal dan wel. Dat, dat was je aangeleerd, want het waren dus eigenlijk dodelijk saaie zondagnamiddagen. Ja, ja. Die, die... dat heb je heel mooi. Heel mooi. Weet Hoe? je, ik Hoe? heb zo'n respect voor jullie, hè, die s'nachts deze uitzendingen doen. Jullie hebben zo'n invoelingsvermogen. Nou ja. Nee, nee, nee. nee, nee. Kijk, wij luisteren ik denk, graag. Ik dat denk dat toch... Dat jullie bovengemiddelde kwaliteit te hebben. <laughs> nou, dat vind ik dan wel weer erg lief, Fred. Je hebt kritiek geleverd, maar dan zeg je ook weer iets aardigs. Dus dat is dan wel weer. Dat is in balans. Ja, het is geen kritiek. Nee, wel. Onder kritiek hoor. Nee, nee, nee, dat weet ik wel. Maar nee, waarom moet wel... ik af en toe de radio afzetten? He? Ja, nee, dat snap Omdat ik Omdat ik denk, rot op, klootzak. Ja, nee, dat willen we helemaal niet. Dat jij dat denkt en dat je de radio uitzet. Je moet blijven luisteren. Ja. Dus ja, nou ja, goed, dat is. Ja. Ik, uh, ik heb het in mijn oren geknoopt. Ja. Morgen is er een redactieberaad goed het maar werk overleg joh. <laughs> ja. Dat is goed. <laughs> ik dank je. En een uh, ja, goede nacht. Ja, ho ik hoop dat je ben, ja, je zal niet slapen want je bent een slapeloze, maar nou ja, sterkte dan. Nou, zo ergens is nou ook weer. Nee, het ja, hoor. ja, slapeloosheid is strikt. Ah, maar verrikking. flikken die drie standaardfiguren. Ja. er naam maar eens een keer uit. <laughs> het is gebeurd. Mensen zitten te wachten op een nieuw geluid. Is goed. Dag Fred. Hoi. Want, zometeen de nachtzuster, die zit al klaar... en te, te trappelen van ongeduld. En die denkt ook, die, die ken ik wel, hoor, die, die, die, die drie standaardfiguren. Ja, ze zitten knikken. Astrid de Jong, nou ja, zometeen zo is na tweeën. Morgen, Geeske Hoving, de nieuwe coördinator... van het nieuwe debat- en bezittingscentrum De Nieuwe Liefde. Um, en dat is um, een uitvinding van Huub Oosterhuis. Hij had al de rode hoed, maar nu heeft hij er weer een. Nou ja, goed, daar gaat Klaas morgen wel over praten. En zij is van oorsprong cultureel antropoloog. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Klaas, jij komt natuurlijk over de nieuwe liefde te spreken. Uh, debat en liefde misschien wel. Maar jouw gasten, Geeske Hoving, is cultureel antropologe. Heeft zij, is er nou een beschaving die verloren is gegaan die zij heel mooi vindt? Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik. ik. En ik. Ik ben niet alleen. En dat is jij. NCRV.